Ja, ja, ja, goedenavond. Je luistert naar Radio Mortale. Op 106.8 FM in de Ether. En 88.1 FM op de kabel. location for us to get busy and if you want you can watch me you can watch me satisfy my need Definitely. Dames en heren, van de welkom Radio Mortale op de dinsdagavond 9 minuten over acht we alweer. Ik heb negen minuten lang helemaal niks gezegd. Dat is niks voor mij. Dus ik ga een uitgebreide intro doen van dit programma. Je luistert naar het Mortale Tribunaal. Elke eerste dinsdag van de maand. Uh, twee gasten, drie gasten, eigenlijk eentje van Radio Mortalen en twee van buitenaf. En dat zijn vandaag van Radio Mortale natuurlijk Casper van der Kruid, de man met de Hamer. Maar we hebben ook van 3 voor 12 uh, Hans van der Linden. Dat Hallo. Je bent. En we hebben Job de Wit. Maar, Hans, is ja? maar eventjes. Um, ben jij ook uh, de Hans van der Linde die schrijft voor uh, uh, Kine Music? Nee. Is de andere Hans van der Linde die dat ook over muziek schrijft? Dat Linde. is niet te geloven, zeg. Uh, ik, uh, ik wilde jou aanvallen, namelijk, maar dat hoeft dan niet. Dat um, zou, zou kunnen. Uh, vertel eens, uh, wat, wat, wat brengt jou hier en waarom uh, zou jij wat over muziek uh, mogen vertellen? Oh, mag ik dat? Uh, ik uh, fotografeer voor. 3 voor 12 Amsterdam, onder uh -huh. andere, en voor 8 Weekly. Ja. En soms schrijf ik ook eens een recensie van, uh, van een, co een concert waar ik dan voor fotografeer. Maar je bent vooral een um, fotograaf? Ah, nee, nee, ja, ja. Maar je, in, in die hoedanigheid zie je veel muziek. In, maar, ja, uh, ja. zie je uh, veel muziek. Ja. Um, Jop Goedenavond. Van harte welkom. Ik vind het heel leuk om hier in dit studiootje te zijn. Volgens mij elf jaar geleden dat ik hier uh, voor het laatste was. machtig heb... Toen waren wij er ook al volgens mij, Nee, 11 jaar geleden <laughs> nog niet. Voor de eerste helft van de jaren 90 heb ik hier mijn eerste radioprogramma's uh, gedaan bij Radio AFM. Uh, bestaat niet meer. En ik ben in 95 naar de uh, VPRO Radio Landelijk gegaan. die voor 12 ook eigenlijk, dus collega. Hmm. Um, um, en de, daar zit ik nu al uh, meer dan 10 jaar. Nou, van harte welkom terug. En ik ben ook een schrijvend uh, journalist ja. uh, geweest altijd. Ja, dus uh, zat je daarvoor ook al in de muziek? Uh, zeg maar, toen je bij AFM uh, werkte? Of nee, de, de AFM was eigenlijk wel het eerste, ja. Oké. Okay. Hier op de lokale radio in Amsterdam. Dus ik heb heel veel te danken aan deze paar vierkante meter. Is het nog steeds zo warm als het toen was? <laughs> uh, ja. Eigenlijk wel hè? De airco uh. werkt nog steeds niet. Um, het motale tribunaal dus. Casper van der Kruijts. behoeft uh, verder geen introductie. Hij zit hier elke dinsdag ook al een jaar of uh, tien lang. Of, je, je kijkt een beetje alsof je nou, vindt dat je wel minuut. wat verdient. Ietsje minder. Nou, nou. Laten we het afronden naar boven. Um, het motale tribunaal betekent dat wij uh, min of meer blind bands gaan bespreken. Allemaal Amsterdamse of... Noord-Hollandse of Utrechtse desnoods of Zuid-Hollandse releases. En uh, daar gaat het tribunaal een uh, keihard oordeel over vellen of hele lieve dingen over zeggen. De eerste uh, band die vandaag hoorde was uh, uh, de mortale Hit van de Week van Cheat Wizard. Uh, A Simple Statement doet niet mee met het Motale Tribunaal. Kan ook alleen maar iets positiefs over gezegd worden natuurlijk. Maar ze komen uit Rotterdam en daarom valt het er een beetje buiten. Maar de tweede band was Cool Genius. Uh, ze hebben een demo gemaakt uh, in deze band zit de uh, ex-gitarist van SoundServer, Casper. Jawel, ooit waren wij daar een groot fan van voordat ze in de vergetelheid raakte. Uh, we mogen nu wel gaan zeggen wat we vinden? Ik, ik denk dat het tijd is, maar jij mag niet als eerst, want je kijkt veel te gredig en ik weet dat jij een uh, heel groot fan bent van deze demo. Dus ik wil eerst de uh, mening van de andere heren horen, uh, Job uh, allereerst maar. Ik vond, het, uh, ik vond het heel erg leuk klinken, uh, het was een grappig nummer en uh, uh, het is heel catchy. en uh, uh, Lekker uh -huh. gitaar erin en uh, zang vond ik oké, okay. dus uh, nee, hit. Hit. Ja, gewoon lekker catchy. Je doet zou de radio beetje. niet uh, uitzetten als dit voorbij kwam. Nee. Okay. Maar ook een beetje niets aan de handig als, uh, als ik jou zo hoor. Eigenlijk reed niet meteen gillend de straat op, maar uh, nee, ik, vond het, uh, ik vond het een leuk, leuk begin. Gewoon een leuk begin van de uitzending. Dus, uh, ja, kan ik kan me daar nog alleen maar bij aansluiten. Ik vond het uh, ook heel leuk. En, uh, hoewel ik uh, kan horen dat het uh, blanke jongens zijn, vond ik die nou wel uh, ook wel een beetje zwart klinken. Het goed basje en, uh, en dat, ook wel En in, dat, in, dat in vind de, je wel compleet. Dat, vond, dat is, bedoel ik als een compliment. Ja. Ja. Een hele blanke jongens zelfs, volgens mij. Nou, Casper, aan jou de taak ja. om absoluut lyrisch te gaan worden. Want ik uh, begrijp dat jij uh, nou, zo, ik de, heb ze al de number in de, one fan bent in, van in, de, v, in de fret al uh, demo van het jaar uh, gebombardeerd. Dus dat uh, lijkt me voldoende toch? Almachtig. En waarom dan? Nou, omdat uh, dit <laughs> nummer is inderdaad uh, ongelooflijk catchy en, uh, en heel erg leuk. Maar de andere nummers zijn uh, wat minder catchy, maar allemaal ja, eigenlijk uh, stuk voor stuk steengoed allemaal een uh, beetje verschillende sfeer. Dit is lekker een beetje vrolijk poppy, en andere zijn weer wat ja, melancholische richting Nick Cave. En, uh, is, is, is die Beel, je bedoelt geen eigen includen. gezicht? Nee juist wel een, een eigen zout, maar wel allemaal andere sferen uh, per nummer en dat uh, ja, vind ik erg goed, uh, goed gedaan. Hmm. Moet eens wat andere nummers ook draaien van dit uh, WCD? Gaan we in de komende tijd, maar jij wil de hele tijd het Monkey Boy horen, dus ja, ik, dat is ik doe me best wel. wel. het lekkerste nummer inderdaad. Okay. WWW.radiomortalen. Blues Brother Castro. Wie anders. Fun de nieuwe plaat. Um, Hoe lang hebben we erop moeten wachten? Ongeveer? Lang? Leren? Wat was het ook weer? Een jaar? Twee jaar? Anderhalf, volgens mij. Anderhalf? Ik weet het ook niet. Ik niet. Je hebt er helemaal niet op gewacht? Ik heb er niet op gewacht. Nee. Hey, kijk eens. Kijk eens. Nou, dat, dat is mooi. De, Job, dat mag je gelijk even verklaren. Je hebt er niet op gewacht. Kortom, je wilt er niet zoveel uh, mee te maken hebben? Nee, helemaal niet. Maar ik, ik, ik er is zoveel muziek. Ik ga niet wachten op de serie van Blues Broadcast. Ik heb hem wel gehoord hoor. Ik vond hem best een goede plaat. Ik vond hem hmm. dat er betere nummers op staan dan, dan wat we net gehoord hebben. Uh, maar uh, nee, ik heb er niet op zitten wachten of zo. Maar het was leuk dat hij er was. Ja. Je, je bent meer van de dance en van de hip-hop, begrijp ik, hè? Uh, ja, dat vind ik vaak wel de, de meest interessante muziek. Maar dat betekent niet dat ik er niet van, uh, van pop- of rockmuziek zou houden. Nee. Ik, wat ik dit nummer. Uh, ik, ja. Ik vind het net niet helemaal dit. Er zit iets, zit iets maniakaals in de stem van die okay. zanger, maar het, het is het net niet. Dus eigenlijk zou hij nog een schepje bovenop moeten doen, denk ik, om het ne nog net iets beter te maken, denk ik. Dat is volgens mij juist ook een verschil tussen deze eerste en die tweede plaat. Dat in de eerste plaat deed hij dat, ja. dat schepje er bovenop, en nu in die tweede plaat, ja, is hij wat behoudender gaan zingen. Wat, wat vind je ervan? Dat zeg van? ik als, als, als niet lid, uh, maar slechts als presentator. <laughs> Want jij zit hier niet bij. Nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee. Ik, zit, ik, ik zit niet in het tribunaal, zeg maar. Oh, dus eigenlijk moet ik mij onthouden van, van, van commentaar op deze plaat. Maar dat is, dat is in ieder geval wat mij opviel. En dus ik ben het wel met je eens wat dat ja. betreft, Cas. Nou ja, dan? Ik, ik sluit me daarbij wel, daarbij wel aan. Want ik vind ook inderdaad dat die vorige plaat inderdaad het concept van Bluesport Castro veel beter doorgevoerd was. Ik, vind, ik heb deze plaat wat, in, wat, is, wat is dat concept dan? Nou ja, dat, dat inderdaad, dat maniacale, dat, dat, dat, dat schreeuwen, en dat, die energie, dat rouwen. En dit is net iets meer gepolijst, waardoor ja, je net iets minder getriggerd wordt erdoor ofzo. Ik heb hem nu een paar keer opgezet thuis en eigenlijk alleen uh, nummer, het eerste nummer wat we net hoorden en het derde nummer van de, van de plaat, denk ik van hé, hey, mm -hmm. uh, dat doet me iets en de rest eigenlijk, uh, het, het, ja, dat, uh, maar dat staat op en uh, doet verder eigenlijk niets. En dat weet je bij de eerste plaat niet, houdt dat, dat had niet ik bij de eerste herinneren. plaat niet, nee. In ieder geval de eerste, de eerste zes nummers van de eerste plaat zijn echt uh, geniaal. Ik horen alleen maar gematigd positieve, dan wel negatieve geluiden. Nou, Hans, ga jij de verandering aanbrengen? Uh, uh, kom, kom erbij. <laughs> kom erbij. Er is al zoveel positief gezegd uh, over het Blues Brother Castro. Uh, ik heb ze een uh, pa uh, paar keer live gezien. Ik ken ze dus alleen maar van hun optredens. Niet van, uh, van de platen. Optie. Maar er stond niet van bij dat ze wel betere nummers hadden dan dit. Ik vond dit een beetje uh, te veel uh, herhalen. Mm -hmm. Misschien dat ze geloven ik... in de kracht van je herhaling. Dat weet ik niet. Hoewel ik niet dit nummer wel vond het had. Het was een beetje gezeur op het laatste worden. Uh, dat themaatje. Het gebeurde met het Time voor mijn gevoel ook niet zoveel. En, is dat dan, en dan is het vooral dit nummer dan. De rest van de plaat, of die ik, ken ik zo goed, maar live optredens? Op ja, daar heb ik al uh, goede dingen uh, gehoord. Ik had wel met dit nummer dat ik zat te luisteren, dat ik dacht van ik zou wel alweer een keertje graag naar een live concert van ze willen. Nee, dat heb dat ik niet gelijk. Dat kreeg ik wel. Nee. Omdat je dit onvoldoende vindt, of omdat je nou, toch wel, toch wel, een wel beetje, geprikkeld wordt. Toch wel een beetje, maar in ieder geval dit nummer, in ieder geval wel die prikkel, die prikkel daarvoor kreeg ja. Hm. We nemen het mee in de evaluatie uh, van deze plaat, Kasper van der gaan we doen. Um, uh, tegen onze gewoonte in, maar waarom ook niet, uh, nam één tribunaal lid zelfs een paar plaatjes voor ons mee. Dat is mooi. Job, <laughs> ja, jij uh, nam Lefty's Soul Connection mee. Uh, in hun verleden ook natuurlijk al hier is bij Radio Motale, uh, gedraaid. Maar ze hebben nu uh, de plaat uit. Uh, Kun je er, er wat over zeggen? Uh, het is een uh, verzameling van eerder op uh, 7 inch vinyl uitgebrachte uh, uh, plaatjes. Uh, nu voor het eerst op uh, cd verzameld. Um, en de vorige serie was volgens mij een live-album, dus het is uh, weer niet echt een normaal album, zeg maar. Mm -hmm. um, en, en de laatste single is in december uitgekomen, dat zijn twee covers. Voor de rest zijn het wel allemaal originals, maar het is een, een band die uh, uh, ja, soul, R&B en funk speelt, een beetje in de jaren zestig uh, stijl. En ze doen het heel goed ook in het uh, buitenland en zeker in het live circuit. Heb je een uh, voorkeur voor een nummer wat gedraaid moet worden? Um, um, ik krijg het niet zo gauw een titel uit mijn hoofd, laat eens het, het, het uh, hoesje zien. Doe maar. Uh, en nummer 2 eh, alsjeblieft. We gaan we regelen. Slingshot. Lefties Soul Connection slingshot op. Uitgekomen op Excelsior. Niet een typisch Excelsior beentje. Maar uh, tegenwoordig uh, ja, typisch Excelsior beentjes. Die bestaan eigenlijk al een jaar of vijf niet meer. Al komen we zomaar te spreken over Johan. En uh, kunnen we dat weer allemaal uh, uh, terugnemen. Um, beste tribunaalleden. Jij, Job. Ja, nou leggen Soul Connection dus uit Amsterdam. Op de, op de hoesjes zie je ook een foto van Platenwinkel Waxwell uit de Negen Straatjes. Um, het is allemaal instrumentaal en uh, het is natuurlijk uh, ontzettend uh, ontzettende retro, uh, maar het, uh, het, uh, ja, die drums haken zijn geweldig in. Ik vind het ontzettend muziek om vrolijk van te worden en het is goed opgenomen en het uh, zwinkt als de net. Ik vind het heel tof. Ja. Jij zei net iets, Hans, over, uh, over zwartheid, uh, in die je wel een beetje ho hoorde in Cool Genius. Hoor dat hier ja. ook in? Ja, heel duidelijk. Dit is natuurlijk uh, een, uh, ja, een, inderdaad een retro kopie van uh, jaren 60, mm -hmm. funk en Mhm. Mm met de goede geluiden, dat wel. Ja. En het organstuur heb, heb je de zanger gezien? Dat is een <laughs> grote talen uh, uitsmijter. Uh, hij straalt niet echt veel soul uit. Nou nee, zingt hij nee. hier ook niet. maar vind nee. het, vind het als dat geheel. dat kon ik niet horen. Dit nee, vind je <laughs> het als geheel een, wel een soulvol uh, geheel? Geloof je, uh, Ja, qua geluid wel. Ik vind uh, alleen de, zeg maar de, de, de, de drums, bas en gitaar combinatie, dat doet soms in mijn oor een beetje... ...schools aan, zoals je dat op een uh, conservatorium hier in Nederland leert, zo zeg maar, voor mijn gevoel. Mm -hmm. Dus niet echt helemaal uh, uh, <laughs> diepe persoon nog. Z maar het ze het het veel, goed. Ze, ze hebben er veel op gestudeerd, over naar, nagedacht. Ja. Oké, okay, Kasper... Ja, dat, dat, dat orgel dat, dat klinkt echt fantastisch. Alleen ik zat even te kijken op de, op de klok. Maar toen nog met nog 1 minuut 35 had gegaan, had ik wel zoiets van: nu heb ik eigenlijk het nummer wel door en wel gehoord. En dan ja, gebeurt er niet veel nieuws meer in ieder geval in het nummer. Dus mm -hmm. dat, dat, dat vond ik wel jammer. Het had wel wat compacter misschien mogen. Uh, maar ik kan voor dit live, juist omdat het weer wat langer doorgaat, weer erg goed werkt. Want ik kan me voorstellen dat het op een goed uh, feest wel zweten wordt zoals die nu in de studio met, al zweten met, uh, is. Uh, op deze band. Ik geloof dat dat wel het geval is, ja. Ik heb ze meerdere keren zien spelen en er wordt gezweet. Dat kan dat ik, ik me alleszins op... voorstellen. ja, uh, uh, heb ik voor jullie klaarstaan. Uh, er is een okay. nummertje uitgekomen uh, op uh, disketten. Uh, goede grap natuurlijk. Uh, dat betekent ook dat, er, dat het nou eenmaal niet zo heel erg lang kan duren. Zeker, uh, zelfs in mp3 formaat uh, krijg je dat, uh, uh, daar krijg je geen drie minuten opgeperst. Als je het ook nog een beetje behoorlijke kwaliteit wil hebben. Dus uh, let even goed op voor je uit de computer. Uh, uit de computer echt zo'n 3-inch ja. uh, computer disketen. Helemaal yeah. 3,5 ja. inch. Hmm. Uh, die past niet eens meer in mijn computer. <laughs> Je luistert naar Radio Mortale 106,8 FM de ether en 88,1 FM op de kabel. Het Mortale Tribunaal vanavond twee gasten en een Radio Mortale medewerker die uh, hun meningen gaan geven over uh, alle muziek die vandaag gedraaid wordt, zoals dit nieuwe nummer van Zea uh, gratis naar je toegestuurd op een floppy, als je dat inderdaad nog kan draaien, wat bij Job niet het geval is. En ik moet het toch ook eens gaan kijken in mijn computer of ik dat ding überhaupt wel heb. Ze hadden dat een memory stickje misschien moeten verzenden. Heb je het nog gedaan? Ehm, uh, Hans? Zeeërfan? Zee uh, nou, ik, uh, ik ken ze niet goed. of eigenlijk helemaal niet. Oh, <laughs> nou duidelijk. Uh, uh, uh, maar dit, uh, ik vind het een prima. nummer. ja. Uh -huh. uh, uh, yeah. En ja, daar wilde hij het bij laten, geloof ik. Ja, ja. Nou, prima, <tie> het, het, Mooi overzicht. Het heeft alles uh, wat we van C.A. kennen ja. eigenlijk. Het is uh, weer verbazingwekkend dat je denkt: hoe komen ze hier nou weer, uh, weer aan? Dan uh, die, die, die gitaarlijnken zitten en die drumpartij. <tie> ja. is, is het, hoempapa. het is beetje, af en toe. Ja. Dus het, het zet je steeds op het verkeerde been. Het is anarchistisch, alles zit erin. Het enige wat ik eigenlijk mis is het meesing gehaald. Meestal hebben die liedjes van C.A. altijd wel iets waarbij. Uh, toch met een refreintje, zo kan je wel snel meezingen. En dat heeft dit nummer niet en dat vind ik jammer. Ja, ik vond het leukste van het nummer, vond ik, uh, denk dat het een sample was van die, uh, die drumroffel. Uh, maar verder uh, had het zich weinig om, om aan te bevelen, vond ik. Ik was blij dat het afgelopen was, ik vond er niet zoveel aan. Je, uh, ha, uh, vind je zeer uh, interessant? Jawel, uh, jawel, jawel, jawel. En hij uh, doet leuke, interessante dingen. Wat ik, vond ik heel leuk vond is hoe hij uh, ooit een keer, bij een uh, paar jaar geleden, bij een uh, VPRO Song van het Jaar Uitzending een nummer van Coldplay had uh -huh. verbouwd. Ja. Dat was heel erg goed gedaan. Met echt een soort van gabberbeet kwam erin. En een of andere Bollywood uh, zanger. Uh, dit vond ik een beetje gewoontjes. En het was ook, het was ook echt voorbij voor je het wist. En ik kom er niets aan. De nieuwe plaat wordt momenteel opgenomen. Er zijn al een heleboel nummers uh, klaar. Naar verluidt. Dit nummer is ook uh, gratis te downloaden als je dus geen floppy drive hebt, uh, maar Job uh, zal het allemaal een borst wezen, maar het kan via I'm on the fence, but you know for me It's time to go. Best of my feelings Radio Mortale baby, je bekijkt die website playlists voordat dat je het weet Geeks in Volta of Winston, want je zag dat je erin stond Je stuurt je demo op, top, pop, pop Journalistiek, muziek van eigen bodem Blaas speakers op, Radio Mortale Je lokale pop popzetmast, stem af Tussen acht en negen, elke werk Dag The Spirit That Guides Us hebben een plaat uitgebracht, hun derde inmiddels We Are Under Reconstruction. En het is een verzamelplaat met uh, nooit uitgebrachte nummers, nieuwe nummers, met uh, Japanse remixversies en dergelijke. Na twee platen, Hans, al een, uh, al een verzamelaar uitbrengen. Is dat uh, niet een beetje te veel eer voor jezelf? Als je wat te verzamelen hebt, niet natuurlijk. Uh, maar ik weet het niet, ik ken hun ook niet. Uh, maar ik vond dit een prima nummer trouwens mm -hmm. uh, van The Spirit Get the Kites. Geen Amsterdamse bent toch? Hè? Nou, ze zo, de leden komen uit zoveel verschillende hoeken dat er altijd wel één Amsterdammer bij zit oh, okay. en het wisselt vaak, dus we maken ons er heel makkelijk vanaf. <laughs> komt goed. We nee, een goede popdeun met ja. de kop in de staart. Niet bijster origineel, mm -hmm. wel uh, leuk die, uh, dat, dat gebleren aan het eind van Turfijn, dat vond ik wel grappig. Ja, je zegt niet bijster origineel, ik, er is vol, ik heb, toen ik deze band voor het eerst hoorde, dan denk je, nou oké, okay, uh, rockmuziek. Er komt er ineens zo'n zo schreeuwzanger er doorheen, ja. wat je helemaal niet gewend bent in dit soort radiovriendelijke uh, ja. uh, rockmuziek. Ik wist niet wat ik hoorde, ik vond het hilarisch. Uh, ik, Hilarisch, is dat positief? Nou, nou in, in eerste instantie niet echt. Ik vond het echt een beetje idioot. Maar ik ben ook niet gewend om naar dat soort muziek te luisteren. Mm -hmm. En ik vond, ik vond de combinatie ook zo gek. Uh, maar ze doen het nu al een aantal jaar. Dus ik ben, ik, ik ben er nu ook wel aan gewend. Maar ik kan me goed voorstellen, als je dit voor het eerst hoort, denk Ik denk wat gebeurt? Wat is dit voor een gek die er ineens doorheen <lacht> ja. komt? Want het is hele uh, toegankelijke uh, popmuziek eigenlijk. Met ineens zo'n, uh, ja ik weet niet hoe je er zoiets moet noemen. Maar zo uh, nee. ik, ik heb het als je ons schreef een hoge hoge grunt. Uh, ja. Ja, dan is het niet echt. Tenminste, op het eerste album vond ik dat iets meer dan, uh, dan hier. Maar uh... ze zijn wel wat vervlakt, vind ik wat dat betreft. Die, die, dat, dat extreme wat ze in de, op de eerste plaats hadden, dat je echt. Je, je lam schrok. Ja. Hè? Hans schrok zich niet lam, die hoort het nee, voor het nee, eerst. dat valt dat me eigenlijk tegen. Dat Dus eigenlijk moet hij schrikken eigenlijk. Eigenlijk, had je, had je, had je, van de ja. eerste plaat had je geschrokken, gegarandeerd. Ja, ik vond dit ook, ik vond dit, dit vond ik iets, te, de, de, de, de, de normale nummers, wat toch het meeste uh, van het nummer was, uh, ja, dit vind ik iets te, iets te gewoontjes. Mm. En, een oh, weg radio wat, wat vind je van het feit dat ze uh, nu een verzamelcd uitbrengen, part 1, mind you, ja. uh, met 16 nummers erop? Ja, we moeten ze vooral doen als ze dat denken te kunnen verkopen. Ja, zijn, als daar liefhebbers voor zijn, ja, ik, ik vind het prima. Ik, ik hoef er ja. verder niks mee. Ja, zoals maar. ik al zei, als ze genoeg te verzamelen hebben. Ja, is, uh, nou, blijkbaar. Uh, als je zoveel leden hebt zoals zij hebben, dan is er altijd wel eentje die nog een nummer geschreven heeft. Kasper, heb jij nog wat? Want jij kwam met deze cd aansjouwen. Nu zijn wij geen vreemden van The Spirit. Ja, ik heb er niet, niet heel veel aan toe te voegen. Ik vind dit wel een, een erg goed nummer ook weer van de, van de Spirit. Eigenlijk mm -hmm. vanwege dit nummer heb ik de plaat maar uh, meteen gekocht. Ik, uh, ik zag hem staan, ik, hij is nieuw, ik dacht uh, even luisteren. En met dat nummer dacht ik, nou, ik neem hem gewoon mee. En uh, Ja, ik vind hem uh, weer ouderwets. Uh, en is dat het, is dan het, het poppiegehalte wat jou aantrekt? In dit uh, nummer vind ik het uh, uh, toch ook weer die, die twee uiterste. En ik vind het poppiegedeelte in dit nummer ook wel weer erg goed poppie. Dus dat... Uh, ja, was wel een reden om hem uh, even mee te nemen. Een goed uh, poppie nummer. Ja, hoewel uh, er de, de staan een aantal remixes op en dat ben ik niet heel blij van. Dat wat, wat gebeurt er dan in die remix? Ja, eigenlijk niks. Je denkt dan, ja. het is dan dance zo maar dat was het ook niet. Dus is uh, dus, uh, nee, die hmm. waren echt het minste. Oké. Okay. Nou, voor dit ene nummer dan. De andere 16, 15 gooien we gewoon uh, weg. Um, Job, je had nog een tweede plaat meegenomen. Ja. Zoals maar je ik heb een hele tas uh, Ja, nou, je legt die legt Soul Connection, is vorige week uitgekomen. Dat ik nu bij me heb, is het lang verwachte album. Van Seymour uh, Bits. Uh, ik, ik, uh... Heb je hier wel lang op zitten wachten dan? Die andere, dat ja, ja, ja, ja. kon je niet Nou, zo nou eigenlijk he, maar ook niet. Want het niet kwam, maar... Ik denk dat ik ongeveer een jaar geleden van de manager een, uh, een ongemasterde versie had gekregen. En, uh, dus ik heb, ik heb er eigenlijk niet op zitten wachten. Maar hij ligt dus vanaf deze week in de winkel. Is en, die beter, die nu gemasterd is? Het uh, was mij eerlijk gezegd niet zo heel erg opgevallen. Maar ik ben niet zo'n uh, high-five freak. Hoe dan ook, Seymour Bits, dat is uh, uh, Bas Bron, volgens mij... Ja, de, mijn, mijn, mijn favoriete Amsterdamse uh, muzikant, als je het even mogen, zo mogen zeggen. Kijk, Echt feest. geniaal. Bekend van Berstien. Hij heeft en, uh, platen als Berstien gemaakt. En, en met de okay, jeugd tegenwoordig heeft hij het hele album. Vorig jaar heeft hij geproduceerd. En ook uh, als Comtron maakt hij ook platen. En alle, andere, andere namen ook nog. En ik vind het vaak heel erg goed. En ik denk van waarom? Dit moet een hit worden. Dit is, dit is een wereldhit. Als Prince het opgenomen had, dan kende iedereen in de wereld het. Maar ja, Prince heeft het niet opgenomen. Het is opgenomen door, door Bas Bron uit Amsterdam. En dan wordt het kennelijk geen hit. Maar eh, hij heeft nu een heel album van Seymour Bits. Wat gebeurt er Dan gaat het nu wel internationaal, hè? Ja, ja, ja. Dus ik heb nog goede hoop. En uh, ik vind hem zo getalenteerd. Uh, dus dat zal ongetwijfeld een keertje wel goed, wel goed komen. Maar nu, dus het album van Seymour Bits is deze week uit. Ik vind het heel erg leuk. Je luistert nog steeds naar Radio Mortale, www.radiomortale.com, onze website. En daar zal dit mortale tribunaal op morgen, overmorgen of ergens deze week uh, op verschijnen. Zodat je nog eens fijntjes terug kunt luisteren in je woonkamer op zondagochtend bijvoorbeeld. Uh, de mening van, uh, van uh, Job hebben we ruimschoots gehoord. Nou, ik wil nog één ding ernaartoe toevoegen. Oh, uh, dit is eigenlijk wel een, een van de meer danceachtige nummers op hmm. de CD. De rest is meer liedjes, liedjes, zeg maar. Oké, okay. dat, uh, dat hebben we genoteerd. Ja. Kasper, dat in aanmerking nemende. Nou, ik, uh, ik was weer buitengewoon onder de indruk van, uh, van de muzikale kwaliteiten die uh, Bas uh, hier weer uh, tentoonspreidt. Ik was alleen niet zo ongesumeerd van de zang. Wel als hij zelf zingt, maar op een gegeven moment ziet er zo'n dingetje. Hit me with uh, ja, wat is het, technology, technology. Maar, dan, maar dan zeg maar een soort, soort, soort vertraagd gesproken. En hmm. dat klonk zo ongeïnspireerd, uh, vond ik, dat ik zoiets ja, jongens, kom op, uh, door, even uh, weer een beetje tempo erin zo. En dat haalde wat mij betreft de jeu uit het liedje. Dat vond ik zonde. Hans, in een recensie stond uh, eendimensionele humoristische funk, uh, geen plaatje waar je niet omheen kan en uh, uh, wat leeg... Zonder de jeugd. Heb ik wel geschreven? Nee, dat heb jij niet geschreven. Tenminste, dat Misschien ga je het ook niet herinneren. Nee, dat is een een, een, een recensent. niet nader te noemen. Uh, wat vind je ervan ik, dat iemand dat zegt? Dat iemand dat zegt. Nou, ik wil niet daar helemaal bij aansluiten, maar ik, uh, als ik nu even uh, van ga zeggen, zeggen wat ik er nou van vond. Ik vond het een. Uh, uh, ik vond het wat te netjes klinken voor hoe het bedoeld is eigenlijk. En voor maar mij mag is, het wel het een beetje meer, meer soul hebben en, uh, en het mag wel een beetje smeriger klinken, vind ik. Is het, is het eindelijk een echte neger die het maakt? Is het nog niet uh, soulvol genoeg? Nee. Hmm. Niet zwart genoeg. Is dat, uh, heeft dat met die het, elektronica het, het, te maken? Het, nee, het, wat, uh, ja, het mag wat organischer klinken. Misschien dat het wel met de te elektronica. In uh, die vrienden zie je more bits. Hè? Ja, mm -hmm. het is is dus, het het muziek over, me uh, met over technology. Ja. Uh, ja. We, uh, het is muziek met een knipoog, maar het is ook weer geen comedy muziek. Nee. Uh, dat vind ik er ook leuk aan. Blijft het een hele, hele plaat lang? Leugtje? Ja, is, ik vind het een hele leuke CD. Ja. Hm. Hij speelt volgende week donderdag, dat is de 11e mei in Paradiso. Kijk eens, is dat een CD-presentatie? Ik denk het, ja. Ik heb hem vorig jaar al gezien op Amsterdam Dance Event. Hij heeft mm -hmm. een heel tof uh, Loveboat, captain achtige outfit aan. Het is een hele leuke show. Hm. www.nl, uh, nee, ja, daar staat hij nu op de luisterpaal. En kun je de hele plaat nog eens rustig op je gemak thuis luisteren. Boot, moet, moet graag, 한em, no? oh ik als graag te die nog Ik stop ja. ik weet dat ik een level Ja, bij deze. Ik Ja, Ja. dus? Ja. Ja. Mijn verborgen talenten lagen onder Salem ons tempel Klagen laagvindel, ontsnappen de randtomber Ik ben gespannen als gabbers die straks stonden Bewegen langs vallen strikken en boobietrits Mijn voet bloedt van dorens en glaswonden Ik kan wel stoppen nu, ik heb genoeg respect, nee Flex, fuck die gedachten. En achter de scholen ligt een massa van ambities. Mijn milities zijn frustraties die fysiek manifesteren. Wat een psychiater niet ziet, kosten wat het kost. Laat ik me niet kennen en gaaf ik mijn talenten. Op voor het staats-exhibitum rap excellentie en flex, ja, we kennen hem nog niet. Maar na Osmosis is hij ziek. Te diep voor de snorkel, te ver voor de fiets. Zelfs als je niets volgt, dan check je die beats. Check je de freak niet, check je de tafon en check je niet tafonen, check je de stick. Asmosis clock is, kost of what it cost us. Flesh tegenwerken is a branding hydroscus. Um, um, um, um, um, um. Asmosis clock uh, is, kost of what it cost us. Flesh tegenwerken is a O. Biggie spit hard to the bone, the beat is the out Tot Amsterdam, Zuid-Oost. Hoi, ik ben vlijms en ik heb voor de kost, voor de kost, voor de kost, voor de kost, voor de kost. Voor de kost. Al nagelang de kosten stijgen, pakt mijn eigen ego me op. Op dit moment is het niet kapot te krijgen Ik stop niet om te kijken Ik ren al één stuk door tot ik mezelf tegenkom Maar ik loop geen rondjes, of toch, of toch Maar wat is de radius? Ik schrijf niet op een Want die twee keer, vier echt. ik vind ik amenus Of omineus. omineus Als een Joods ninja die daar de sterren slingert naar een grote reus Alleen jij jacht de ex, de is geworpen nu Nederland hoort me nu, maar één ding stoort me nu Ik weet dat ik een level-up procent Alleen niet door te komen nou als ik Engels rap. Engels rap Just below, the all the, the, the motions, it's wow. Do the thing, let me see what you can do, man. This, checker, checker, checker, suke, man. Sook so, you, iemand, the air, us, ik, huh? Do the thing, let me see what you can do, man. This, checker, checker, checker, you, man. Sook you, iemand, the air, see us, ik, It, huh? It's that, that? old, baby, spit hard to the bone. The beat is Diablo, the album, all I the is alone. Vraaglijk gewoon, vader op zoon, de lyrische kracht is randaar, daarmee gewoon. Van Z2O tot Amsterdam, Zuidoost, toch? Hoi, ik ben flex en ik heb voor de kost. Voor de kost, voor de kost, voor de kost, voor de kost. Voor de kost. Ja. is Blackster en hij rept voor de kost. Hij komt uit Zwolle en Amsterdam, uh, net als overigens uh, Cool Genius. Die komen ook uit Zwolle en Amsterdam. Twee bands, hoe hard voor mogelijk. Um, hebben nog en geen plaat uit volgens mij. Nee? En, en zo verschillend. Dat het kan hè, dat het ja. kan. Ja. Um, Blackster.com met een x is de website. Staat helemaal niets op, geen mp3, helemaal niks. Je hebt, ja, ja. Waar je wel wat op ziet. Oh, hey. Ik ben namelijk ook nog hoofdredacteur van statemagazine.nl en Blackstar staat deze week bij ons op de cover. Een groot interview. Goed zo. Man. En, Goed zo. Uh, dus veel meer over Blackstar of statemagazine.nl. Ik vind, vind Blackstar heel tof. Ik vond het een heel leuk nummer. En uh, het lijkt, uh, hij, doet niet, hij lijkt op niemand anders. Hij is heel origineel bezig en het kan hem allemaal niks schelen. Het is ook geen nummer wat je in één keer eventjes helemaal door hebt. Je kunt het er meerdere keren naar luisteren en, uh, ik vind het heel leuk hoe hij uh, met van heel die grappige geluiden een beat gemaakt heeft en uh, ik vind hem een hele, hele leuke stem hebben. en Ik vond het een heel tof nummer. Ik zo. vond het eigenlijk helemaal niks. Ja, jij zat net te vragen, komt er nog iets wat ik kan afzeiken? Ik dacht, nou, ja. ik zet dit maar op, dan weet ik in ieder geval zeker ja, dat jij dat je het Ja, maar dat is denk, weer hiphop en daar heb ik nooit zo'n mening over omdat ik daar niet zo heel erg in thuis ben. Ah, maar... Dus ga je wel wat zeggen of ga ja, je niet ik ga, wat zeggen? Uh, ga wel wat ga zeggen, je mezelf belachelijk maken? Denk. Natuurlijk. Oké. Okay. Het is daar Dus nee, het was zo traag als ik weet niet wat. Die beat en dat, ja, ik vond die beat eigenlijk al niks. En ik vond de teksten ook niet dusdanig geweldig. Dat ik dacht van, dit doet maar iets. Job, leg me even uit dat hij niks van Apple weet. Ja, dat traag, dat snap ik sowieso niet. Het is helemaal geen langzaam nummer. En die beat vond ik heel origineel. Het is absoluut origineel. Ik heb dit inderdaad nog niet eerder ergens langs horen komen, zoiets als dit. En uh, ik vind dat hij heel leuk, uh, hij kan echt wel rappen, maar, maar, hij, maar hij, hij zit niet zo door te, te rijmen de hele tijd als sommige andere MC's doen. En, het is, en hij, met, hij gebruikt verschillende stemgeluiden in hetzelfde nummer. Dus je denkt, eerst denk je dat het twee verschillende rappers zijn. Uh, nee, ik vind het heel goed gedaan. Nou Hans, geef jij het verlossende woord dan maar. Ja, <laughs> ik, ik, ik vond het een bijzonder plaatje. Ik ben niet zo thuis in de hulp, moet ik eerlijk mm -hmm. zeggen. Uh, wat uh, mij opvallend was... Uh, of wat ik opvallend vond, dat waren de teksten. Dat zijn geen gewone hip-hop teksten volgens mij. Nu haalde <laughs> ja, de, weet ik wel, de Bijbel en Shakespeare en van alles erbij volgens. Mij. Dat zijn ze inspiratiebron waarschijnlijk. Uh, en, uh, um, en ik dacht, eerst ook dat het een meer verschillende stemmen waren. Dus ik uh, vind het wel leuk dat je op dat zegt dat het uh, één man dat is die Is dat die al die echt rare zo? Want op de website vindt. staat namelijk ook Blackstar ja. en Osmosis. En ja. uh, Osmosis werd ook genoemd in, in dit nummer. Nou ja, hij heeft een, uh, zijn broertje is eigenlijk nog bekender. Dat is Typhoon. Die heeft een paar oh. jaar geleden de Grote okay. Prijs van Nederland ja. gewonnen. Um, ze wonen ook samen in een huis in Amsterdam-Zuidoost. Uh, um, maar die doet niet mee op de plaat. Dus die zijn stemmen, het lijkt er een klein beetje op, niet helemaal. Maar uh, uh, volgens mij was dit gewoon alleen Blackstar zelf. Oké, okay, dus waar vinden we meer informatie over hem, zeg nog een keertje? Statemagazine.nl State ik, ik zou ja. nog eventueel geneigd zijn om snel weg te zippen bij bepaalde nummers, maar deze zou ik nog wel eens een paar keer willen horen. Ja, dus. ja. En als niet liefhebber betekent dat iets goeds? Dat is een compliment, ja. Ik wel, dat spreekt voor <laughs> zich. Ik, ik had uh, geen enkele twijfel over. Uh, aan jullie de keuze jongens, we hebben nog één uh, nummertje te gaan. Um, ik heb Johan aangekondigd, maar misschien zeggen jullie, nou ik heb eigenlijk liever wat onbekenders. Ja, ik ben heel benieuwd naar een nieuwe Johan. Je bent heel benieuwd naar een nieuwe Johan? Gooi hem er maar in hoor. Ah, Oké, okay. ja, dan moet ik wel eventjes weer met de computer dingen gaan doen. Dus gaan jullie even ondertussen met elkaar praten. He? Hoe, lang, hoe lang is het Daar geleden, dat vorige vorig plaat van Johan uitkwam? Volgens mij was dat 1835. <laughs> nou, luisteraars. En Johan won ooit VPRO Song voor het Jaarcompetitie, dus het is geen kleine... Nee, dat is Jongen, een, dus een band uit Hoorn en daar komen ze toch? Ja, ze komen uit kom Hoorn, Hoorn en grote band. vijf jaar geleden dat zij de laatste plaat uit jaar. Deze, uh, de nieuwe plaat heet Thanks, komt ze binnenkort uit. Er zijn twee uh, mp3's te downloaden, staat althans op de Excelsior site www.excelsiorrecordings.com, Maar dat klopt niet, uh, tenminste alle links zijn gebroken. En ook weer een uh, typische Excelsior band. Goddank. <laughs> maar moeten we er blij om zijn? dat gaan we zo beoordelen. I've been Been helpless since your gone. Getting tired of being alone. Keep thinking of you. I cannot sleep. Don't you give a sign? Mening van het tribunaal willen horen, dan gaan we Johan vaarwel zeggen. Ik begon de uitzending al met deze vraag en ik ga er ook mee afsluiten: Was het het wachten waard? Casper van den Kruijt, vijf nee. jaar lang. Nee, o. Oh. Hmm. Oké, okay. nou, uh, Hans dan maar. <laughs> ik heb ook niet echt uh, vijf jaar zitten wachten hoor, op de, de volgende Johan. Mm -hmm. um, Stel dat, je ja, ja, nou, is nee, zoiets vijf jaar lang wachten waard. Uh, ik ben niet meteen overdonnen uh, door dit plaatje. Ik vind het wel een aangenaam wegluisterend plaatje daar mm -hmm. is. Maar uh, ja, ik hou van toch een beetje meer beukte in, uh, geloof ik. Wel dit soort melodietjes. Hoor, want, uh, qua, ik mis juist, ik de, mis juist de, de, de, de, de mooie melodieën waar Johan altijd zo onbekend stond en de meest nou. En het, dat, <laughs> dat heb ik hier helemaal niet in. Ik vind dit ja, Nou ja. Van, als je het op uh, bij Vitamine hoort, dan uh, luister je lekker door. Maar dan gaan we op het volgende nummer? Jop, ja, dit is nog niet de hit, denk ik. We stel het oordeel nog even uit tot het album uitkomt. Uh, muzikaal is het natuurlijk niet ontzettend interessant, dus ik denk dat ze moeten het echt hebben van, uh, van de goede nummers. Dit is, denk ik, geen tumble en vol, maar uh, mm -hmm, misschien zeker dat het, niet. Misschien staat er wel <laughs> eentje op het album. Binnenkort komt de plaat uit. Um, op finefinemusic.com zouden twee mp3's te downloaden zijn. De, momenteel zijn ze gebroken, maar uh, check regelmatig dat eventjes. En wie weet, uh, krijg je het voor elkaar om twee andere nummers van deze plaat alvast voor te luisteren. Binnenkort komt hij uit bij Excelsior uiteraard. Dit was het tribunaal. Heren, ik dank jullie wel. Graag gedaan. Oké, okay, graag gedaan. Tot de volgende keer.